Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaan beelden rond van de situatie gisteren in Capelle aan Den IJssel. De politie schoot daar een jongen van 15 dood. Dat gebeurde na een mogelijke fatbike-diefstal. De verdachte had gedreigd met een wapen en was weggerend. Daarna begon de politie met schieten. De beelden daarvan zijn erg heftig. Veel jongeren in Capelle zijn geschrokken. Oh ja, ik vind het wel heftig. En ik vind het ook heftig dat het ook steeds dichterbij komt. Ook uh, inderdaad was er een steekpartij in Schenkel, nu weer een schietpartij in Capelle. En normaal is dat allemaal in Amerika, maar nu is het wel heel dichtbij of zo. Er wordt toch onderzocht of het wapen van de jongen wel echt was. Voor het stelen van de fatbike heeft de politie nog twee verdachten aangehouden. Twee jongens van 15 uit Rotterdam en Gouda. Demissionair minister Keizer wil zo snel mogelijk een verbod... op de voorrang die statushouders krijgen bij sociale huurwoningen. Verstuurt snel een wet naar de Tweede Kamer. Keizer negeert daarbij het advies van de Raad van State. Die zegt dat het uiteindelijk leidt tot een ongelijke behandeling op de woningmarkt. En dat is in strijd met de grondwet. Keizer legt uit waarom ze dat advies naast zich neerlegt. Gelijkgevallen gelijk behandelen wil niet zeggen dat je Nederlanders ongelijk behandeld en datgene wat wij blijkbaar normaal vinden om tegen Nederlandse woningzoekenden te zeggen, namelijk uh, ga bij je familie wonen, ga gezamenlijk uh, huren of kopen of ga kijken of je werkgever een uh, plekje voor je heeft, vind ik dat je dat ook kunt zeggen tegen statushouder. De Tweede Kamer gaat er dus nog over stemmen. En een botsing op het Prinses-Margriet-kanaal in Friesland. Daar is een binnenvaartschip tegen een jacht aangevaren. Een verslaggever van Omroep Friesland ziet dat het jacht ondersteboven in het water ligt. Ja, ik moest even en om het hoekje zitten, maar als ik dan verder bij de kaderloos zocht... dan zocht ik altijd hoe nou ja, het mis is, want daar leidt een, ja, een, een bootje leidt op de kop in het water. De brandweer heeft twee mensen uit het water gehaald die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in het noorden en noordwesten steeds meer kans op regen. Morgen vroeg vooral buien in het noordwesten. Is middags overal droger en meer zon. Het wordt dan zo'n 17 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze maandagavond in Noord-Holland. Er staan een paar korte files nog maar. De A7 om te beginnen, Zaanstad richting Hoorn. Bij Permanent Noord was een ongeluk, de weg is vrij, de vertraging nog een kleine 10 minuten. De A10 tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Buitenveld, dat 6 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte de N247 Amsterdam richting Hoorn. Voor Broek in Waterland 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu.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 Zo rond. Um, nou, wat zal het zijn? Tien voor tien zo'n beetje komt hij voorbij. Want uh, daarvoor heb ik een uitgebreid uh, gesprek. Kom er bijna niet uh, uit. Zo enthousiast ben ik er eigenlijk over. Uh, met uh, de heer Frank Bond. Die is vanavond uh, te zien trouwens in Medusa. Als ik het wel heb. Samen met Jacob D. Edward. Dus als je nog ergens uh, naartoe wil. Dan moet je nu gaan. Want anders ben je te laat. Uh, dat uh, zeggende ga ik ook uh, weer verder met wat we dan nog meer doen. In deze uitzending. Uh, we gaan praten met uh, Wolfgang.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 Vooral een heleboel wensen En als ik in de flyboden zit, dan is de bestemming zo weer helder. Eén keer dat gouden album, één keer bij de beste zangers. Eén keer een single met alleen Clark en in zijn voorprogramma. En dan begint het weer te stormen. De twijfels slaan toe. Ga ik dit ooit bereiken? Ben ik wel goed genoeg? Het is dit Heb geschreven, doe ik mijn hier stevig vast. Want de boel hierboven begint opnieuw te shaken, mijn hobby loopt uit de hand.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 In een foute situatie, het is goed verloop. Je krijgt niet alleen boze, maar ook goeie oog. Ik ben geen patsen, lieve schat, maar gooi mijn blouseje op. Prat kwaliteit, ga ergens anders, maar je drukt het ook. Doe me toch met dingen die ik doe. Doe, doe, met dingen die ik doe. Maar ik pak mijn peper, doe dingen die ik doe. Doe, doe, doe dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen, oh, ik eens omhoog. Moe, moe. Ik zeg, m'n wife, je hebt vertraffen, nou, waar gaat dit naartoe?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 duw mezelf weer naar onder. Ik fluister, bang dat ze mij kunnen horen. Ik luister, al mijn verstand verloren. Bang voor de monsters zijn onder mijn bed. En het stof in de kamer, is licht aangezet omdat ik niet wil vallen, omdat ik niet wil vallen. niet heel vallen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 So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 Searching our no way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 Mm-hmm.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 of fish and To and of the same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 Op de wolken Maar ze zijn Helemaal verbogen En ik dacht Te vergeten Maar je kan Me niet vergeven En ik voel Dit al dagen Maar je hoort mij Niet meer klagen Want ik hoor Het verleden Want je zei Dat je mij De bruggen om te vluchten? Is er een uitgang die ik mis? Is er besloten dat je me wegdekt, dan en je vraagt. De losse jors zal te zien zijn op uh, zondag 21 september, dus dit weekend, uh, in Saxton Sunday Sounds. En geen verkleving is daarvoor door je dieve gekolie met stad. Van mijn verwachtingen. Bel met wat doe je dan? Uh, uh, uh. Nu alles is gezegd.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 To live in a world where everything's certain, nothing to doubt, everything's planned, you just have to listen.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 6 FM, met het nieuws van 7 uur.